Ja, goedemiddag en welkom bij het uh, tweede uur van zondag in Kennemerland. Het is vandaag zondag 11 april. Uh, wat gaan wij doen? Natuurlijk gaan wij snel terug naar de voetbalwedstrijd BWC Blommendaal tegen Spaarnwoude. De rust is daar uh, uh, afgelopen. De thee is op, dus we gaan zometeen snel door naar Tjerk de Blauw. En we gaan praten met uh, de, uh, ja, de manager van On Air Events, uh, Roy van Buurdingen. Want afgelopen vrijdag uh, 9 april heeft de finale plaats gehad van de on-air events Talented. Nou, en natuurlijk gaan wij uh, nog even ja, het nieuws uh, bekijken uit de regio en de tussenstanden en uitslagen van de eerste en eredivisie. En gisteravond trad Karel Emerald op in het patronaat in Haarlem. Uh, ja, ze uh, ondergaat nu een succesvolle clubtour en heeft dus ook Haarlem aangedaan. En in een uitverkocht patronaat gaf zij dus een, uh, een concert van haar eerste album. Nou, uh, ik was daar uh, aan Wezig samen met uh, Luc Krom. En uh, ja, wij gaan zo meteen nog even ja, uitgebreid erover vert, uh, vertellen hoe dat nou is om uh, ze als zo'n zo Nederlandse die uh, ja, uit het niet zomaar opkomt en ook nog eens heel Nederland uh, de hele club uh, met succes uit speelt. Nou, dat zometeen en meer hier bij Zondag in MUZIEK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 But the closer the knit, the tighter the, the fit, and the chills stay away. Uh, uh, just yeah. take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. Oh, no. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to, forget to pray. Just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much. En dat was Paul Jo met Love of the Common People. En we gaan door naar de tweede helft van de wedstrijd. BVC Bloemendaal tegen Sparenwouden met Jerk de Blauw. En dan komt de vrije trap van Bloemendaal op De rand van straks. Joot, Joot. Joy, die scoort fantastisch hier! Hij scoort fantastisch in de 11e minuut van de tweede helft. Het was de vrije trap op de rand van het schassegebied. En zo staat Bloemendaal in deze wedstrijd aan de leiding. Schitterende de vrije trap van Joe natuurlijk. Hij lag op de rand van het Gijsje Ga je volgeven. Die maakt de afleidingsmanoeuvre. En Jonas schoot hem schitterend in de rechterhoek. En zo staat het hier 1-0 in deze wedstrijd. Oké, okay, dankjewel, Tjerk de Blauw. Hoe gaat het uh, nu verder? Het gaat, nou, Sparenwouder begint natuurlijk weer aan de aftrap. En dat betekent dat Sparenwouder nu natuurlijk uh, de verdedigende stellingen moet gaan laten. Want hun hebben natuurlijk ook helemaal niets aan. een uh, gelijkspel. Dat betekent dat Sparenwouder meteen een aanvlof zet via Ronald Gelder aan de rechterkant van het bal. Het is uh, Kui die goed stoort, maar het is Sparenwouder nog steeds die de bal heeft. Het is de nummer 11 die de bal heeft. Maar kijk, anders komt de soeverein tussen. Die haalt die bal weg. En het is Jeroen de Dikke die nu uh, de bal uh, vastkrijgt. En een overtreding wordt gemaakt door uh, Ronald uh, van Gelder. En dat betekent een vrije trap voor uh, Bloemendaal op het uh, middenveld natuurlijk. Uh, dat betekent dat ze eventjes uh, lucht krijgen... en dat ze eventjes rustige precies kunnen gaan innemen... en dat Gijs-Jan die bal kan uh, klaarleggen om die ballen te gaan... Uh... ...te gaan trappen. Het is uh, Gijs Jan Poelgeest. Die plaatsen we in één keer rechtdoor naar uh, Tim Jood. Tim Jood, plaats boom, terug. Prima, Sanderbeuk, Sanderbeuk. Moet ze nog beweging maken, doet hij er ook. Dan gaat kijken we die Henkerspijlen. Plaatsen we dan naar Paul John. Paul John. kan er niet bij komen. Dan moet Kuit erbij komen. Kuit pakt schitterend die ballen terug. de lucht. Gaat er om zijn man heen. Moet het dan geven. Doet het ook heel goed aan Paul John. Paul John. Die ballen zijn voeten. Plaats we weer terug naar Kuit. Kuit ook weer. Juist. En dat is de nummer vijf, die heeft al geld. De vijf heeft al geld, dat betekent rood. Vijf heeft nog heel volgens mij. Dus die, kan, dus die kan vertrekken. Dat is een rode kaart. En dat betekent einde, exit. En dat betekent dat uh, Sklarenwoude hier in deze wedstrijd met tien man verder moet.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 Countdown, engines on. Three, two, check ignition, and may God's love be with you. This is ground control.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 Hij eindigt een beetje raar, hè? maar uh, de meeste mensen kennen hem wel. Dit was uh, Space Oddity van David Bowie. en uh, ja, Ook wel een, een grote hit geweest hier in uh, Nederland. Uh, nou, we gaan eventjes uh, kijken naar uh, de start van het Jeugdcultuurfonds in Haarlem. Want uh, dat is vrijdagmiddag namelijk gestart met een, uh, ja, een openingsmanifestatie op de Grote Markt. Het doel van de gemeente Haarlem is om met het Jeugdcultuurfonds... Uh, kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen kans te geven aan actieve kunstenbeoefening te doen en Rob Jojodaan was aanwezig en maakte een verslag. Wat gaat er hier vandaag allemaal plaatsvinden op de Grote Markt van Haarlem? Uh, er gaat plaatsvinden een, uh, een flashmob en dat betekent dat ze straks uit het niets ineens tevoorschijn komen. En wie zijn dat? Dat zijn uh, 27 studenten van het ROC Nova College uit uh, Haarlem. Uh, die moet... Ja, die, zijn er, die, gaan er, die gaan er omheen, maar nu nog niet. En uh, verder zijn er uh, een stuk of 30 uh, leerlingen van het Montessori College. Uh, 25 kleuters van de uh, basisschool de cirkel. En die gaan straks allemaal tegelijkertijd met 40 violisten van uh, de vioolschool. Gaan ze in één keer de happening starten. En dat is dan, het, uh, dat is dan de start van uh, het jeugdcultuurfonds. Het jeugdcultuurfonds. Uh, dat is bedoeld voor uh, jeugd met minimale inkomsten? Precies, of, precies, hoe, ja. hoe kunnen we dat precies zien? De, de, ja, de dat, zijn, dat, zijn natuurlijk meestal, uh, dat zullen waarschijnlijk meestal mensen zijn die uh, geen geld hebben... Uh, eh, bazaal, zeg maar, eh, culturele cursussen te volgen op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, toneel, eh, theater. Dus, eh, dus mensen die daar geen geld voor hebben. Iedereen die in het wit is, die, die gaat zo meteen een, een soort flesje mop doen. Ik zie witte haren. Gaat dit ook meedoen? Rop, druk. Heb je er een Ja? een houden. Ja? Bent je al nieuwsgierig wat er gaat gebeuren? Nou, ik, ik weet het al een heel klein beetje. Het gaat heel leuk worden hier. Een mooi feestje. Goedemiddag allemaal, dames en heren, hartelijk welkom. Kinderen, ouders. Ook de mensen op de terrassen, luisteren gewoon maar mee wat er hier gaat gebeuren. Een mooi spektakel op de Grote Markt in Haarlem. En helaas, jullie kunnen dus niet zien wat er allemaal gebeurt op die kunstmanifestatie. De muziek is in ieder geval wel prachtig. Maar wilt u de hele film zien, dan kan dat op abradio.nl. Dan klikt u de film aan van Rob Jordaan.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 my mind Eight miles out of Memphis and I got no nowhere Eight miles straight up downtown somewhere I just dropped in to see what condition my condition was in I said I just dropped in to see what condition my condition was in Kenny Rogers en de first edition met Just Dropped In. Hier bij CFM Zandvoort en AB Radio op ja, 106.9 FM en 104.5. Uh, nou, ik zei het al net, als u de video wilt zien over de Jeugdcultuurfonds... dan kunt u kijken op de website www.abradio.nl. We gaan snel door naar de wedstrijd BVC Bloemendaal tegen Spaarwouden... waar op het juiste moment gescoord werd en waar rood werd gegeven... voor de speler van Spaarwouden, Check de Blauw. Het was geen direct rood, maar het was twee keer geel natuurlijk voor de Michel Hartendorp. Ja, dat is twee keer geel is ook groot. Dat betekent dat Sparrenwoude hier met die man verder moet. Maar de dan moet oppassen. Want Sparrenwoude is natuurlijk en blijft gevaarlijk. Als dus is Gijs Champoelgeest. Die geen, uh, uh, geen pardon bal En één keer verder naar voren knalt. Om de schwarte weg te halen. En dat betekent dat Sanderbuin die verliest. En dus, uh, Spaanemoude weet op een avond kan opzetten. Via de rechterkant. Sparrenwoude, hey, heeft dat steeds die bal als zijn bezit. Is Kik Homers die daar een duel aangaat. met, uh, met uh, nummer, uh, nummer 8. En die komt langs. Maar het is dan uh, Gijs Champoelgeest. Die dat rugdekking geeft. Gijs Jan heeft die bal als zijn voeten. In plaats van gewoon over de zijn. Heen. Dat betekent dat er geen, geen gevaar is op dit moment, maar dat er dus een ingooi komt van Spaardenhouder. Uh, van Bloemendaal. Van Bloemendaal uh, moet oppassen natuurlijk voor die counters van Spaardenhouder. Uh, gooit die bal meteen in en de nummer 12 die, die wordt doorgekomen naar Joey. en dan is er Sebastian Thomas, die moet oppassen. En het is daar heel goed, uh, Sebastian Thomas die die bal uh, eroverheen tikt. En dat uh, betekent een hoekschop voor uh, Spaardenhouder aan de rechterkant uh, van het veld. Maar dan moet je oppassen, want heeft natuurlijk aandacht lengte. En er zal man op man, uh, man gespeeld moeten gaan worden. Sparenhouden, Die is de bal gauw uh, klaarleggen Aan die rechterkant uh, van het veld. Die zelfs heel snel die bal gaan halen. Ja, natuurlijk. Want nee, stop, ze hebben aandacht. En ze zij zetten nu een seintje dat die uh, genomen kan worden. Die, die hoekschop. Komt die dan ook? Nee, komt nog niet. Een uh, stapje terug. En uh, dan komt die aanval. Komt die hoekschop. Ver en hoog voor het doel. En dan moeten uh, ze. Oeh, dan mis je daar. Ze was het trouwens die hem goed weer weghaalt. Maar hij komt Fier het hoofd van Spaanemoude. En dat betekent uh, dat die bal achtergegaan is. En dat Pieter Rijtsma die bal uh, keurig kan pakken. Pieter Rijtsma die net een hele goede redding verricht op een vrije trap van uh, Spaanemoude. En dat was uh, inderdaad. Dan was het Bram Holland die die bal ze dus ver en hoog inschoot. Maar uh, het was Pieter Rijtswaan die goed zicht erop had. En die bal ze dus goed wegwotste. En nu is dus die vrij, die trap gaan nemen. Komt die bal er ook ver en diep richting de dikke. Die kan er niet bij komen. De dus Kuit die je goed anticipeert. Kuit pakt die bal goed aan. En uh, moet hun doorgaan. Plaatsen we heel goed richting taal, John, Maar ik kan net een voetje tussen van staan houden. En, en dat betekent dat we de nummer 13, uh, Maurice Hoort, uh, die bal weer doornemen. Dat is Klooster die er goed tussen komt. Daar. Uh, en uh, de scheidsjan uh, Polgeest die assistentie kan geven. Die uh, gooit hem terug naar Pieter. Pieter, Pieter uh, rijdt. maar moet hem nu uh, gaan wegtrappen. Doet hij er ook heel goed richting Wilkin Klooster. Wilkin Klooster kan aannemen die bal. Plaatsen we in naar Doornen, Woutersnel. Woutersnel. Verliest die bal dan weer wederom. Uh, op een knullige manier eigenlijk. En dat is onnodig. onnodig. Maar nou is Wilkin Klooster weg in het spel. En uh, dat betekent dat je mannetje minder hebt. En de Wilkom Klooster is er snel terug. Het is uh, kuit die assistentie verleden. Toch is het nog steeds Oude die de bal heeft. En is het daar aan de rechterkant, komt het de nummer 8 opzetten. Helemaal aan de rechterkant. Dan moet Kik Hongers ertoe gaan. Kik komt druk voor. Er komt die bal voor. En dan komt de kopbal. Maar die gaat verder en verder overheen. En dat betekent dat het gevaar is. En dat er spelen van Oude op de grond liggen. Maar daar is iets mee in hand. En dat betekent dat, speelt, dat we hier gespeeld hebben, een kleine 25 minuten. Met de stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 0. Maar... You're <laughs> Dranky Goes to Hollywood met Relax bij AB Radio en ZFM Zandvoort. Uh, we gaan even kijken naar wat nieuws uit de regio. En inwoners van Bloemendaal en Bennebroek zijn meer tevreden. Dat uh, staat hier op de website van abradio.nl. Uh, de inwoners zijn dus van Bloemendaal en Bennebroek meer tevreden met de gemeente Bloemendaal voor de fusie. Dit blijkt uit onderzoek dat is gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de Bloemendaalse inwoners. Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeente Bloemendaal eind 2009 op alle onderdelen beter scoort dan Bloemendaal en Bennebroek, afzonderlijk in 2007. Bloemendaal scoort bovendien op alle gemeenteonderdelen hoger dan het gemiddelde van alle andere deelnemende gemeenten. Burgemeester Ruud Nederveen die zegt, nou wij zijn als gemeentebestuur zeer trots op deze goede beoordeling door onze bewoners of door onze inwoners. En voor het onderzoek hebben namelijk 1200 inwoners van Bloemendaal een vragenlijst ontvangen. En hiervan zijn er 464, dus 38,7% ingevuld. Ook zijn er 400 vragenlijsten bij de gemeentelijke loketten verspreid. En hiervan zijn er 109, dat is 27,25% ingevuld. Nou, deze reactie is ruim voldoende om de conclusies te trekken, al dus de gemeente Bloemendaal. En de gemeente meet op deze manier uh, één keer in de twee jaar de tevredenheid van haar inwoners. Dus het volgende onderzoek is in het najaar van 2011. Zometeen gaan wij terug naar Tjerk de Blauwe, naar uh, de spannende wedstrijd BVC Bloemendaal tegen Spaarnwoude En kijken we naar de tussenstanden van de twee wedstrijden, de voetbalwedstrijden van de eredivisie die om half drie zijn begonnen. Maar nu eerst muziek. En dit is uh, Uptown Girl van Billy Joel. En we gaan van Uptown Girl van Billy, um, Billy Joel gaan we naar Uptown Bloemendaal. Want zij spelen tegen uh, Sparenwoude. En daar staat het op dit moment nog steeds 1-0. Tjerk de Blauw. Het nog steeds uh, 1-0 uh, in die wedstrijd. Dan Waar het gewoon erg spannend is. Om uh, Sparenwoude weer te drukken, natuurlijk. Op het doel van Bloemendaal. En al moet dan terug. En heeft nog steeds het overzicht. Maar het is natuurlijk af en toe angstig met de willen Zoals ze het keurig noemen. En dan komt allemaal van Sparenmoude aan de rechterkant van het veld. En dat betekent dat we Bloemedaal in verdediging moeten. Het is de nummer 14 van Sparenmoude. Die nog steeds de bal is. Dat is van Martijn Die weer te spitsen te bereiken. Dat is de nummer 10, Jojo, gewoon. Aan de rechterkant van het veld helemaal. Krijgt dan krijgt shampoo Poelgrist bij zich. Dan steeds Jojo, gewoon. Weer die bal voor te zetten. Dan moet Pieter er komen. Die pakt die bal goed op. En hij houdt het overzicht. En gooit er dan meteen een keer door. Naar Kim Jong. Tim aan de rechterkant van het veld. Plaatsen we gelijk door naar, naar, naar Jeroen de Vries. Die in het veld gekomen is voor uh, Wouter Snel. Jeroen de Vries. Heeft die bal eens moeten? Plaatsen we terug naar Wilco Klooster. Wilco Klooster. Plaatsen we door naar uh, uh, Paaltjeon. Paaltjeon pak je bal goed aan. Moet er een actie maken. Houd die bal nog steeds vast. En plaatsen we terug naar Jeroen de Vries. Aan de rechterkant van het veld. Jeroen de Vries. Heeft een goede trap erbij. Leg hem schitterend neer voor, uh, voor Jeroen. Maar die bal is net weg. En dat betekent dat Kuit die bal op te pakken. Kuit naar Joan. Joan. Kan hem doorkopen? Joan kan hem doorkopen, maar hij kan niet zijn broer bereiken. Kunnen betekenen dat de doelman vetter kort zal staan en waar we die bal rustig kunnen oppakken en lang in het spel kan gaan brengen? Meteen komt die bal dan diep en diep naar voren naar de spitsen. Dan zal er gekopt moeten worden schijtje aan die hem goed wegkopt. Plaatsen de Kuit. een Kuitje. Een Kuitje kan die bal niet houden. Is dus weer wederom de nummer 14. Valentijn Ollensburg die die bal oppakt. En dan moet Pieter eruit gaan komen. Pieter uit hij ziet het goed. Heeft die bal goed vast. En gaat kijken waar hij heen kan spelen. Plaatsen we heel rustig aan de rechterkant het wel naar Sebastian ja. Thomas. Die, uh, die, uh, moet die, die, en die gaan plaatsen, doet hij dat ook maar. Die kan niemand bereiken. En Wilke Klooster weer dan die bal nog halen, komt er niet bij... en dan is het wederom Oosterwilf, die die bal oppakt van uh, Smaar en Zodat dus steeds die bal hier weg kan, is het Klooster die erbij komt. En uh, Klooster doet in wezen niets. En Klooster doet in wezen helemaal niets... maar hij krijgt toch waarschijnlijk een, een, een gele kaart van... Uh, van uh, wat de scheidsrechter. En dat betekent dat uh, Wilke Klooster een gele, een gele kaart krijgt... hier in deze wedstrijd. En uh, dat is uh, zonde natuurlijk. Maar hij deed in wezen helemaal niks. Maar ja, dat betekent al een dure prins natuurlijk voor uh, Wilke Klooster. En dan schrijft hij de ze boekhouding even bijwerken. Dat betekent die vrijheid toch nog niet genomen kan worden hier. Het is uh, de nummer 4 van Spanemoude. Sven Bruijn, die ze daarmee gaat blazen. Komt die bal van Sven Bruijn, Zal hem diep en hoog gaan plaatsen weer naar die spitsen. En het is de wederom Sebastian Thomas die hem goed weghaalt. Sebastian Thomas slaat hem door naar de in even komt. En dan is daar de vries die de bal moet winnen Houdt hem ook goed binnen. Gooit hem echt drie keer lang maar naar de naar, naar, naar, naar doelman van Spanemoude. En die plaatst die bal gelijk weer uh, terug. Uh, en is daar Klooster die er weer tussen komt, die bal. En goed wegkomt, dan is het daar uh, Jeroen de Dikke. Jeroen de Dik kan die bal niet houden, maar toch is dat wel die er nog tussen komt. En is er nummer twee uh, Tim Visser van Zwarenwouder uh, die die bal kan oppakken. Die plaatst een naar uh, Jodie Hogebal. En die krijgen meteen dan kick in zijn rug. Kikhondens uh, kan er niet zijkomen. En dan is het daar toch weer die vrij... Dat daar die nummer acht van Zwarenwouder die moet die bal gaan geven. Komt die bal dan ook? Is het daar heel goed Pieter uit, waar die eruit komt. En die bal goed opvangt. En die bal even vasthoudt om het dus wel te temperiseren. En dan meteen. Diep en hoog gaat plaatsen richting Paul Jones. Paul Jones shokt erachteraan. Krijgt de man in zijn rug. Maar dat is te gevaar. En dat geeft het geen gevaar. En we denken betekent Sparenmoude weer in bal bezit heeft. Aan de linkerkant van het veld via de nummer drie. En dat is dan Sergio Paap. Sergio Paap. Een vrije trap die gemaakt wordt op Tim Jones. Door de nummer acht. En dat betekent een vrije trap voor, uh, voor uh, Bloemendaan. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het uh, gevaar gaat opleveren. Vrije trappen kunnen gevaarlijk zijn van. van uh, ...van uh, En dat betekent nog een wisselaar bij, uh, bij Sparenmouden. Sparenmouden moet natuurlijk wel en haalt een van de spitsen eraf. En ik weet niet uh, wie erin komt. Uh, dat zullen we zo even bekijken natuurlijk. Als de man zich omdraait, dan uh, kunnen we de rugnummers gaan bekijken... ...wie er afgehaald wordt uh, op het veld. En het is uh, de nummer 11, Johan uh, bandjes, die er afgehaald wordt. En de nummer 15, Bart Vink, maar we gaan eerst natuurlijk even die vrije trap nemen nog. Uh, hier vlak voor mijn neus. Het is de Vries die erbij staat. Die een goede trap in zijn benen heeft. En de is Jean die een goede trap in zijn benen heeft. En Tim John, Die is nu mee gaan bemoeien met de voorhoede. Die dus naar voren toe gaat lopen. <lacht> Jeroen de Vries. Legt die bal klaar. En, het is... en die uh, gaat kijken wat hij doen kan. En uh, dan wordt heen en weer gelopen. Komt die bal van Jeroen de Vries. Draait hem schitterend erin. Hier staat Tim John, die goed komt. en die komt naast de paal. Kijk dat die kant verkeken is. En dat hij hier spel op in deze wedstrijd. Een kleine 40 minuten. 40 dan natuurlijk nog steeds 1 tegen 0. 1 tegen 0 en spanning dus op het ja. kopje van Bloemendaal. Uh, dankjewel Tjerk de Blauw. Het kopje natuurlijk uh, niet dat is het hockey. Maar in ieder geval wel bij BVC Bloemendaal moet ik zeggen. Voetbal. We kijken nog even naar uh, de Eredivisie. Twee twee tussenstanden. Ajax speelt thuis tegen VVV Venlo, Heeft het vrij makkelijk. Het staat daar uh, 5-0 in de arena. En FC Groningen speelt uh, thuis tegen Willem II. En doet tot nu toe goede zaken. Want daar staat het 3 tegen 0. Put your loving hand out, baby. I'm begging. We gaan snel terug naar de spannende wedstrijd, want er is gescoord bij Bloemendaal tegen Spaanwouden. En hier is het uh, praktisch gekeken, nu denk ik wel, want het is uh, 2-0 geworden in de wedstrijd. Het was Jeroen de Vries in de rechterkant, die die bal kreeg, hij die al uh, Joontje. En dan ligt we hem precies voor de foto, voeten van Tim Jones en dood hem goed in de benedenhoek, En zo staat het hier in deze wedstrijd met een minuut of vier te gaan 2-0. Why we got good shit, don't embrace it Why the feel for the need to replace me You're on a runway track for the good I'm only painting a picture, telling where we could But yeah, like a heart in a touch where it should You that gave it away, you had it till you took your pick But I keep walking on, keep open doors Keep walking for at the call is yours Keep going on home, cause I don't wanna live In a broken home, girl, I'm back En er is weer gescoord bij de wedstrijd BVC Bloemendaal tegen Spaanwouden. Nee, nog niet. Het is een penalty die op dit moment genomen gaat worden door Tim John. Tim Jong heeft het al klaar. Schijfstetter geeft het seintje op die mouw moeten worden. En hij scoort het. En dat is een hat voor Tim John vandaag. En dat betekent 3-0. Ja. En dat was Kelly van Merillion hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En we gaan even terugblikken naar de finale van On Air Events Talented. Want dat was namelijk afgelopen vrijdag, vrijdag 9 april. Er waren drie voorrondes op vrijdag 5, 12 eh, of 4 voorrondes. pardon. 5, 12, 19 en 26 maart, uh, waar allerlei uh, ja, bands, zangers, zangeressen, presentatoren, dj's, uh, alles wat met entertainment te maken heeft, kon zich opgeven voor On Air Events Talented. En afgelopen vrijdag 9 april was de finale en de hoofdprijs was de productie en opname van een single. Nou, aan de telefoon heb ik uh, een van de organisatoren van On Air Events Talented, Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe was het uh, gegaan uh, in Dansé, waar het allemaal heeft plaatsgevonden? Ja, afgelopen vijf of zes weken, want we hebben één week overgeslagen vanwege Pasen. En ja, zijn we heel erg druk uh, bezig geweest inderdaad met Only uh, talenten. Um, ja, er zijn heel veel talenten op afgekomen. En dan misschien een kleine correctie, dus Het ging alleen maar over uh, om, uh, om uh, zingende artiesten, om het zo maar te zeggen. Dus uh, geen bands of zo, echt alleen solo artiesten. Die dan van een muziekband een uh, liedje gingen uh, zingen. En uh, elke show waren er uh, twee rondes. Ze mochten in elke ronde één nummer zingen. En dan, uh, ja, was het, uh, werden, ze dan, uh, werden er drie gekozen uh, om door te gaan naar de grote finale. En wat vaak een heel groot probleem was. Waardoor ze ook vaak een, uh, ja, een wildcard uh, inzetten omdat er zoveel talent rondliep. Oké, okay, dus je had bijna nog tijd te weinig? Uh, ja, er, was, er waren in ieder geval zoveel talenten. En uh, steeds bij elke show uh, was het gewoon zo uh, leuk. En, zo, en waren er zoveel talenten. Toen uh, besloot jullie steeds maar weer om, om een extra uh, plekje naar de finale te geven, inderdaad. Oké, okay, en uh, kan je vertellen uh, ja, welke mensen er meededen en met welke uh, ja, liedjes zeg maar, zij zich presenteerden? Uh, we hadden bijvoorbeeld uh, Johan, dat is een uh, feestartiest je uh, moest het niet van uh, zijn stem hebben. Of, uh, hij kon wel zingen, maar hij moest het niet echt van zijn stem hebben. Maar hij had het meer op de entertainmentwaarde gedoeld. En, uh, en daardoor uh, zag de jury ook gewoon van... Ja, die jongen heeft het, uh, heeft het wel. En, en uh, die, die kan wel een leuke feestplaat bijvoorbeeld maken. Of We hadden, we hadden Julian, die is uh, tijdens de finale tweede geworden. En uh, Julian is een, uh, echt een... Uh, een uh, rocker en uh, die had dan wel als begeleiding een gitarist bij zich. En ja, dat, dat, dat, dat was echt uh, ook gaaf en hij, hij was echt gewoon talentvol, dat kon je meteen ook zien. En we hadden de Zandvoortse Marijn, die zong, die zong Engelse nummers met zijn gitaar erbij. En uh, ja, die speelde die echt de show steeds en dat was wel heel erg leuk. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Maar wie heeft er gewonnen afgelopen vrijdag? Uh, zanger Robin heeft gewonnen. Uh, Robin, uh, die uh, zingt nog maar een half jaartje En die zingt uh, echt van allerlei soorten nummers, Engelstalig en Nederlandstalig door elkaar. En uh, ja, Robin die was echt gewoon een nuchtere Hollandse jongen. Die niet te veel verwacht van, van, de, van de show, om het zo maar te zeggen. Dus hij verwachtte niet dat hij ging winnen. Dat zei hij ook tegen iedereen. Maar daarom was het ook echt een grote verrassing dat hij toch. Uh, die uh, ja, singleproductie won. Ja, want met welk nummer heeft hij gewonnen? Uh, hij had uh, gezongen, hij was maar een clown. Oké, okay, ja, dat kent uh, iedereen. Uh, dat is wel een leuke ja. meezinger, toch? Ja, dat was echt een meezinger. Dat deed het publiek ook. en Robin had ook echt de meeste mensen meegenomen. Dat kon je ook zien in de SNS telling Want we hadden ook een, net als een grote talentjacht op televisie... hadden wij ook een SNS dienst waar mensen naartoe konden SMS en, en en dan gingen 50% van de sms'en... of nee, de 50% voor, door de publiek gekozen... en 50% door de jury. En dat bracht de punten. Oké, okay, want um, uh, ja, je, je hebt nu over uh, mensen die zeg maar, uh, vooral uh, liedjes zongen... die al bekend zijn, of in ieder geval die, ze, die gewoon zijn uitgebracht. Hebben mensen ook eigen werk uh, gezongen? Uh, ja, Julian bijvoorbeeld heeft eigen werk gezongen. Uh, Marijn heeft ook eigen werk gezongen. En we hadden ook nog Rens Hensen. Dat is een jongen uit uh, Tilburg... En um, ja, dat, dat, die, die bracht ook gewoon een hele mooie plaatsen. Uh, ja, die had, uh, heeft uh, vier uh, die, eigen nummers in ieder geval gezongen in de eerste ronde en uh, in de finale. En uh, ja, er lopen echt heel veel talenten rond. Die ook zijn hun eigen teksten te schrijven inderdaad. Ja, want uh, ja, het lijkt mij heel erg moeilijk als jurylid. Want ja, iedereen heeft natuurlijk wel iets waarmee die goed is. Dus waar wordt nou een beetje de grens gelegd van uh, ja, hij is uh, uh, goed, maar hij is beter. Ja, je merkt, er was echt een verschil van vals uh, zingen, om het zo maar te zeggen. Er is zelfs een jongen echt na, naar de eerste ronde al naar huis gegaan, omdat hij dacht van laat maar, het was een uitprobeersel, ik ga weg. En je hebt een uh, gemiddeld van uh, gewoon normaal kunnen zingen. En je hebt echt de stijgers. En elke show, uh, in elke voorronde... Zag, merkte je gewoon echt dat grote verschil. En, en uh, de jury kon daar heel goed mee omgaan, gelukkig. Ja, want waren het ook elke keer andere juryleden... of steeds dezelfde? Uh, we hadden steeds andere juryleden. De enige die uh, twee keer teruggekomen is... dat is Verrat Ay en uh, Joyce Meijster. Oké. Okay. Hadden we hebben hadden we Ronde Jong gehad, Jacques Jongman. Uh, Jaakover. En uh, ja, nog, nog een paar andere mensen. En van in de finale hadden we ook nog uh, Johan van een uh, evenementenbureau. Oké. Okay. Uh, nou ja, het is in ieder geval dus een groot succes uh, geworden. Uh, dat ja. is mooi om te horen voor uh, on-air events. Uh, ja, degene Robin die heeft gewonnen. Hij uh, mag dus een productie en opname van de single uh, gaan doen bij jullie. Uh, ja. Weet hij al wat hij gaat doen? Ik denk persoonlijk dat het een echte feestplaats voor hem uh, gaat worden. En, en, en, ik denk, en ik denk zelf dat het een Engelse feestplaats gaat worden niet meteen Nederlands. Mm -hmm. en, maar ik denk wel dat uh, Robin het wel uh, kan gaan maken als, als die single er nou eenmaal is. Uh, als die opgenomen is, dan uh, gaan we hem aanbieden bij diverse platenmaatschappijen. En, ja, je, Er zijn er heel veel in Nederland, dus er zouden er heel veel eentje zijn die denkt van hé, hey, dit is er eentje en, en we gaan daarmee de single ook echt officieel uitbrengen, want dat zit natuurlijk niet bij de productie in. En uh, mocht hij het niet pakken door de platenmaatschappijen... dan ga je ze vinden via de online, uh, ja, de online uh, webshops, om het zo maar te zeggen. Ja. En dan kan je, kunnen mensen hem gewoon alleen downloaden. Maar ja. dan heeft je wel ook nog kant om in de hitlijst te komen. Als, dat, als het echt een hitje is natuurlijk. Ja, want uh, wat is het eigenlijk voor een jongen? Uh, ja, je zei al, hij is nuchter, maar... Is, ja, hij is een man van uh, in de veertig. En... Um, ja, het was, het is, ja, het, het, zoals ik al zei, heel erg nuchter en hij, hij, hij, hij is gewoon grappig en hij staat er gewoon en hij, hij heeft nog niet de arrogantie om het zo maar te zeggen, want sommige artiesten hebben dat gewoon al, van dat, dat die dan, dat ze arrogant worden omdat ze er dan staan op het podium. En bij hem was het echt gewoon een, een Hollandse jongen die lekker de publiek meenam. In, in, zijn, uh, in zijn ding, om het zo maar te zeggen. Ja, nou heel erg mooi om te horen dat het sowieso een succes is geweest. En ook voor, uh, voor Robin dan, dat hij gewonnen heeft. Uh, ja. Kunnen we nog verwachten dat jullie volgend jaar hetzelfde gaan doen? We, we zijn er even over in uh, bespreken. Er komt in ieder geval een DJ-contest. En een, uh, ook een talentenjacht voor uh, bands. Dus de, en waar dat allemaal plaats gaat vinden, dat is ook nog onbekend. Uh. Oké, okay, dus dat uh, horen we nog van jullie? Ja. Inderdaad. Prima. Nou Roy van Buringen van On Air Events. Heel erg bedankt voor jouw terugblik op de On Air Events Talented. En we wachten af wat de single gaat brengen van Robin. Nou we zijn aan het einde gekomen van het tweede uur van zondag in Kennemerland. Blijf gewoon luisteren naar het derde uur. Want we hebben nog ontzettend veel te bieden. van ZFM. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. de Hark met het NOS Journaal. De advocaten van seriemoordenaar Koos Haas... stappen opnieuw naar de rechter... om een uitzending van Peter R. de Vries te voorkomen. Ze willen dat de rechter dit keer een dwangsom oplegt van een miljoen euro... Vorige week verbood de rechter ook al een uitzending van Koos H. De dwangsom was toen 15.000 euro. Peter R. De Vries legde dat volgens naast zich neer... en zond uit die hij met een verborgen camera had gemaakt... in de TBS-cel van Koos H. In de uitzending legt H. een uitgebreide bekentenis af... over de moord op drie meisjes. De Vries wil zondag het derde deel over Koos H. uitzenden. De politie Venendaal stuurt vandaag meer dan duizend sms'jes... naar getuigen van een aantal overvallen... waarbij grof geweld is gebruikt... In de nacht van zaterdag 13 of zondag 14 maart werden in Veenendaal op straat drie berovingen gepleegd. Een van de slachtoffers daarvan werd naakt op het spoor gelegd. Een ander belandde met steken in het ziekenhuis. De politie verstuurde de sms-bom naar mensen die mogelijk getuigen zijn geweest. Ook vraagt de politie de ontvangers van het smsje om vanavond naar het tv-programma 'Opsporing verzocht' te kijken. Daarin zal een reconstructie te zien zijn van de berovingen in maart in Veenendaal. In de Verenigde Staten en in Europa worden weer zeer luxe producten verkocht. Het Franse huis LVMH, bekend van de exclusieve Louis Vuitton-tassen en Hennessy Cognac, zag het eerste kwartaal van dit jaar zijn omzet stijgen met 13% vergeleken met vorig jaar. De omzet kwam uit op bijna 4,5 miljard euro, 200 miljoen meer dan de analisten hadden verwacht. Het Franse luxe goederenbedrijf zegt een sterk herstel in Amerika en Europa te zien. In Azië gaat het al jaren goed en die trend zet zich door.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft, beleeft het. CFM in 2010 al twintig 20 jaar live. CFM. Met, Met nu de herhaling van Zondag.